Twee uur Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft een memo van de democraten... in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vrijgegeven. Daarin staat wat volgens de democraten de rol van de FBI is geweest... in het onderzoek naar contacten tussen het campagneteam van Donald Trump... en Rusland in 2016. In het memo nemen de democraten het op voor de inlichtingendienst. In een eerder memo van de Republikeinen... werd het optreden van de FBI juist hevig bekritiseerd. Becrit in beide memo's is geheime informatie van de FBI opgenomen... wat tot veel debat over de publicaties leidt. Kamervoorzitter Ariep vindt het onacceptabel dat de Turkse krant Saba... vijf Kamerleden van Turkse afkomst verraders noemt. De regeringsgezinde krant schrijft dat de Kamerleden van VVD, GroenLinks en SP... Turkije hebben verraden met de beslissing om het bloedpad onder Armeniërs... begin 20e eeuw als genocide te bestempelen... Ariep zegt in Nieuwsuur dat gekozen volksvertegenwoordigers... vrij voor hun mening moeten kunnen uitkomen. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem gestemd... voor een staakt het vuren van zeker 30 dagen in Oost-Kuta in Syrië. Het bestand moet hulpverleners de kans geven... zieken en gewonnen te evacueren en de bevolking noodhulp te brengen. De Veiligheidsraad heeft overigens geen drukmiddelen... om het bestand af te dwingen. Operaties tegen terroristische groepen... vallen niet onder de wapenstilstand... Door de hevige gevechten zijn in Oost-Kuta de afgelopen dagen honderden mensen omgekomen. Steeds meer Amerikaanse bedrijven verbreken hun banden met de belangenclub van vuurwapenbezitters en makers in de VS, de NRE. Zo hebben luchtvaartmaatschappijen Delta en United Airlines, autoverhuurders Hertz en Evis en tientallen andere bedrijven de banden met de NRE verbroken. De massale boycott is een onverwacht succes... voor de beweging die opkwam na de schietpartijen op een school in Florida... waar een ex-leerling 17 mensen doodschoot. Het weer, het is helder en koud. De minima liggen vannacht tussen de min 4 en min 7 graden. Overdag veel zon, in het noorden misschien wat sneeuw... en het wordt maximaal 1 graad boven 0. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Wouter Welkom terug bij de wereld van BNN-Vara, zoals al gezegd was voor mij. In dit programma reis ik nog tot drie uur via de radio... langs Nederlandse correspondenten die van alles vertellen... over het land waar ze nu wonen. En zo gaan we het dit uur onder andere hebben over stroomstoringen... mobiele telefonie en fake nieuws in het buitenland. Dat straks. Maar nu eerst stel ik mijn correspondent even keurig aan je voor, zoals het hoort. Alfred Middelkamp, jij, kwam, uh, jij woont in Chili... en je kwam via een krant uit Assen op Chileens nieuws. Ja, bijzonder, hè? Nou... Mijn ja. vader, die woont, die woont in Assen... en die heeft een... Uh, die, die laat het altijd weten als er iets over Chili in de krant staat. Ja. En uh, ja, deze, deze week stond er, uh, er stond er in de krant in Nederland... dat wij een, uh, een Nationaal Park cadeau hebben gekregen. Dat klinkt heel spannend. Ja, ja. Ten, uh, de gullegevers zijn Douglas en Christine Tomkins. Uh, Douglas is de oprichter van uh, de Noordfeest en van Esprit... En Christine was uh, de CEO van Patagonia. Dat zijn twee merken met uh, ja, outdoor apparel. Wat, wat is dat? Professionele wandelkleding? Ja, lekker sportieve kleding. En die. Uh, ja, ja. En, die, en die, uh, vooral meneer Douglas. Die is zijn 18e ooit gaan backpacken hier in, uh, in Patagonië. En die is sindsdien helemaal gek met die streek. Nou ja, die, die verdiende toen een paar centen. En die heeft een stukje land gekocht. En uh, zo ging dat een beetje door. En die heeft ondertussen zo'n uh, 300 miljoen euro in, uh, in, in stukken Chileens land gestoken. Wauw. En ja, dat, dat, uh, dat begon allemaal leuk. en, en de, de Ecologisch boeren, luxe bungalows, kampeerplekken, wandelpaden. Prachtig. Maar op een gegeven moment had hij zoveel land bij elkaar... dat dat eigenlijk van de kust uh, tot aan Argentinië uh, aan elkaar zat. En ja, toen, toen <lacht> Liep werd het toch wel een beetje een issue van... Uh, ja, het werd een beetje een nationale uh, issue Want ja, Chili werd in feite gewoon uh, in twee stukken gedeeld. Ja, en toen kwamen er allemaal rare verhalen, ook in de pers hier. Uh, hij zou daar uh, stiekem een sionistische kolonie opstarten. Hij zou een Amerikaanse kapitalist zijn... die stiekem bezig was om, om heel Chili op te kopen. Hij werd ondervraagd door het congres... Dus dat, uh, ja, dat, dan, dan denk je dat je iets goed doet en dan word je, uh, word je zo weggezet. Ja, lekker. Dus ja, op een gegeven moment... Uh, Douglas is ondertussen uh, overleden. Die is op zijn 72ste jaar is hij omgekomen bij een, uh, bij een kajakongeluk. En zijn vrouw die heeft uh, de overheid een, een prachtige deal voorgelegd. Dus die heeft tegen de Chileense overheid gezegd... wij schenken jullie een bultland. Dan moeten jullie daar nog een boel aan bij doen. En dan maken we daar een, een nationaal park van. Dus zij hebben, uh, schrik niet, 4000 vierkante kilometer geschonken. Dat is zeg maar uh, ter grootte van Noord-Holland. <laughs> De overheid heeft er nog weer een boel bij gedaan. En uh, dat betekent dat we nu een, uh, een, een nieuw nationaal park... Uh, gewoon cadeau hebben gekregen ter grootte van Nederland. Wauw, maar dat is wel heel slim van die vrouw natuurlijk. Want dan gaat iedereen in die sportieve kleding... die zijn natuurlijk, uh, dat, dat zijn hun merken... gaat iedereen in die sportieve kleding uh, dat natuurgebied in. Precies, precies. Dus uh, ik moet zeggen dat zij ondertussen al, al hartstikke gepensioneerd zijn en, en lekker van de prachtige natuur aan het genieten zijn. Maar uh, het, is, het is een mooi afscheidscadeau voor die bedrijven. Absoluut. Ja, ja slim gedaan. En, en wat voor natuur uh, moeten we voor ons zien? Nou, vergelijk het maar een beetje met, met, met Noorwegen. Uit, uitgestrekte vlaktes. Uh, maar ja, wat je dan in Noorwegen niet hebt, dat, uh, dat zijn de beesten die daar rondlopen. Hè. Condors uh, vliegen daar en, en Guanacos, dus uh, de, de wilde variant van de lama. Oh ja, het ja, is, uh, is ontzettend prachtig. Je moet er zeker heen. Ja, met zeker heen. En ook zeker naar onze Facebookpagina. Want daar staat namelijk een artikeltje over uh, uh, dit natuurgebied. Inclusief foto's. Dus dat is altijd goed om even te zien. Uh, Alfred, we gaan het straks uh, onder andere hebben over uh, stroomstoringen in Chili. Maar eerst even naar, uh, naar Raymond uh, Kranenburg in Californië, Amerika. Uh, Raymond, net in het nieuws van twee uur... Ja, twee uur, hoorden we het ook alweer. Uh, de, de schietpartij houdt dat heel Amerika ook bezig? Want wij horen daar hier. Heel veel van. Ja, ja, het is niet het enige in het nieuws, maar het is wel het, het grootste nieuws, eigenlijk de hele week door nog steeds. Um, het, het leek in het begin leek het goed te gaan. Toen onze president zei van weet je wat, we gaan bumstocks verbieden. En dat zijn van die opzetstukjes, waarmee je een semi-automatisch geweer, een meer automatisch geweer van kan maken. Ja. Um, dus iedereen dacht van nou ja, het gaat goed. Ja, en toen eindelijk... Uh, een uh, mensen heeft hij um, ontmoet... Uh, huh? wat van, de, van de slachtoffers in het Witte Huis. En daar kwamen de echte plannen al. En het was echt hmm. van... we moeten de leraren gaan bewapenen. Uh, leraren die een, um, een wapen gaan dragen... die krijgen een bonus. En ja... <hijf> het gaat dus uiteindelijk helemaal de verkeerde kant... of tenminste de andere kant op. Uh, kijk, het, het klinkt natuurlijk wel heel stoer... Uh, als hij zegt zo van... ja, als er iemand met een wapen staat... dan is een gekkie is ook wel... en ik... ik ik hem een beetje, maar hij zegt ongeveer dat. Mm -hmm. um, weet je, maar dan is zo'n gekkie, die, die, die, haalt het ook wel, weet je, die denkt ook wel twee keer na... voordat hij een school binnen gaat. Of, dan is het sneller afgelopen. Um, maar ja, Flor was één beveiligingsmeneer, geloof met een wapen... die twee jaar geleden nog uh, heel stoer liep te vertellen... dat uh, het bewapenen van, van beveiligingsmensen op scholen... dat dat de manier was om te gaan. En die... Uh, ja, hij stond buiten een peukie te roken. Ja. En hij heeft een, af, een afzetting gemaakt. En hij heeft gezorgd dat de politie een goede beschrijving van de dader had. Ja, ik, ik <laughs> geloof dat ze hem op veiligheidscamera's konden ze hem zien staan uh, roken. Te, terwijl er binnen een uh, schietpartij bezig was. Precies, ja. ja. en uh, Dus ja, dat, dat gebeurt er dus met mensen die uh, buiten staan. Ja, dan heeft de president er ook weer wat over te zeggen. Die noemt hem een coward. En, oh. Ja, ik, ik weet het niet hoor. Het, het zijn heel vaak ex-politieagenten... en. Ja, die weten ook wel wanneer ze moeten stoppen of niet. Of, het, is, het is een. Be ja, ik, ik vind het, het, het, het bewapenen van leraren ik, niet echt een goed idee. Ik nee. denk ook niet dat het echt om net heeft. Duidelijk, duidelijk. We, we, dit was dan nieuws wat uh, vanuit Amerika hier ook erg speelde. Ander nieuws dat hier erg speelt zijn de Olympische Spelen. Speelt dat dan ook weer in Amerika? Ja, nee, absoluut wel. En um, uh, Amerikanen vorige week, vorig weekend, uh, ging het nieuws een beetje borrelen. Dat Amerikanen toch maar weinig medailles halen deze, uh -oh, deze week. En het. Ja, zeker paniek. Het, het was Vorig weekend was het, was, was het echt paniek. Um, en ik, ik heb een beetje um, wat, wat onderzoek gedaan. En, en het blijkt dat Amerikanen uh, eigenlijk alleen maar veel medailles halen... als ze uh, Olympische Spelen hebben of in Noord-Amerika, uh, in de Verenigde Staten... of in Canada, dus in, in, in Noord-Amerika. Oh, ja. um, en, en niet zozeer als het in Azië of in Europa is. Dan hebben ze echt significant um, minder, minder medailles. Zijn dus. Ja, of, ja, het is toch een beetje jetlag en al dat soort dingen. Ik, ik kan me voorstellen dat het gewoon minder makkelijk is om je voor te bereiden. Um, maar ja, goed, uiteindelijk. Um, ik heb een ander stukje ook nog gelezen waarin, uh, waarin stond dat Amerikanen um, heel veel medailles meestal halen tegen het einde van de Olympische Spelen. En dat komt natuurlijk omdat ze heel veel van dat soort teamsporten doen ook, die een, een heel toernooi hebben en eigenlijk waar de medaille pas aan het einde wordt uitgereikt. Ja, ja, ijshockey, dat soort zaken. Curling. Ik curling. geloof dat we ook goud met curling hebben gehaald. Ja, en, en er was ook nog, tenslotte hoor... Even, er was iets te doen over de schaatspakken van de Amerikaanse dames. Ja, ja er is altijd wel wat te, te, te, te zeiken hier over pakken. Volgens mij was het vier jaar geleden was ook iets... Uh, was Johnny Davis ook niet helemaal happy met zijn pak. Um, en nu de dames weer, uh, het, het zou een beetje... Uh, perverted, uh, zo zeg je dat, een beetje viezig, uh, of een, een beetje een ranzig pak zou het zijn. <laughs> um, omdat om um, rond de genitaliën zeg maar, ik geloof dat er een speciaal stuk stof zit uh, om de, wat is het? De, de, de, de, de, de de, hoe noem je dat? Ja, aerody aerodynamisch. Uh, ja, precies. Maar dat zag er dus echt uit alsof we echt de focus op de genitaliën werden, um, ja, werden gevoerd. En het, het leek een beetje een hele grote camel toe. <laughs> Is dat ook weer typisch Amerikaans, dat ze daar zo op letten? Um, ja, ik weet het niet. Ik denk het wel. Ik heb het wel eens eerder gezien dat er ergens een wieler... Uh, uh, wat is het groep was die ook zijn pak had waar ook wat over de mm -hmm. zeiken was. Dus ja. uh, daar zijn ze wel heel snel in hier Ja, er is altijd wat te zeuren. Dankjewel uh, Raymond. Voor nu straks praten we verder over bijvoorbeeld mobiele telefoons in Amerika. Maar nu eerst even een opkomende Colombiaanse zangeres, komt ze. Oh, whatever goes around eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, And look both way before you cross, my mind. Het is de Colombiaanse zangeres uh, Kali Uchis. En uh, uh, door haar beginnen we heel relaxed aan het tweede deel van onze wereldreis... met After the Storm. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. Afgelopen maandag had een uh, groot gedeelte van Nederland last van een stroomstoring. Operaties in ziekenhuizen werden uitgesteld. Treinen reden niet en verkeerslichten werkten niet. In Zuid-Afrika komt ook nog een watertekort steeds dichterbij... vooral Kaapstad loopt gevaar. Ja, dus ik wil het graag hebben over dat soort problemen. En de cabaretiers van het radioprogramma Spijkers met Koppen... die doken voor de zekerheid in hun kelder tijdens de stroomstoring. Luister maar. Precies, dus wij gingen die kelder in. Ja, ik trek die deur achter mij dicht... Ja, helemaal vast. Maar jullie vrouwen waren dus niet in de kelder. Nee, kijk toch! Nou, in een paniek situatie zoals deze gaan dingen heel snel. Heel snel. snel. En dan doe je zo'n dingen waar je later spijt van hebt. Nou, zoals het dichttrekken van een kelderdeur terwijl je vrouw nog buiten staat. Nee, dat vond ik wel prima. Ja, oké. Nee. Oké, okay. <lacht> okay. okay. okay, maar, maar wilde ze ook niet naar binnen? Ja, dat was wel heel vervelend. Ze stond nog een uur op de deur op de bonken, zo laat ons erin. Maar ja, daar hadden wij natuurlijk helemaal geen zin in. Nee, ja, je bedoelt dat we geen sleutel hadden? Hebben ze in het buitenland ook wel eens te maken met bijvoorbeeld stroomstoringen... en welke acties worden er ondernomen om deze problemen in de toekomst te voorkomen? Ik ga het vragen aan mijn correspondent Alfred. Zijn de Chilenen een beetje gewend aan uh, stroomstoringen? Uh, dat, dat hangt er net een beetje vanaf in welke buurt je woont. Ik zou zeggen, als je, als je in een rijkere buurt woont, valt het best wel mee. En als je in een mindere buurt woont, dan, uh, uh, dan gebeurt het vaker... Maar als je, als je hier, uh, hier naar buiten kijkt, kijk in Nederland ligt de kabels keurig onder de grond. Mm. En hier hangen die kabels altijd allemaal netjes op, uh, op, op losse paaltjes langs de weg. En met name dan ook de, de kabeltjes die vervolgens naar de huizen toe gaan. Netjes, als je dat zeg, ziet, ze hangen netjes. En je ziet hoe dat. Nou, netjes is niet het goede woord inderdaad. Als dus je ah. ziet hoe dat allemaal een beetje bij elkaar geknutseld is, dan vraag je je eigenlijk af waarom er hier niet elke dag een storing is. Ja, en, en jij zegt, de, de, de arme wijken of de mindere wijken, daar gebeurt het vaker. Nu is natuurlijk de vraag, in wat voor wijk woon jij? Ja, ik, ik, mag, uh, ik mag dan wel zeggen dat wij in een wat betere wijk wonen. Uh, wij hebben, uh, ik ben in die drieënhalf jaar, wij hebben in die drieënhalf jaar volgens mij uh, één stormstoring meegemaakt. Uh, en dat was dus het weekend dat het, uh, dat het hier stevig heeft gesneeuwd. Oh. Ja. ja, en als het sneeuwt, kun je je voorstellen, sneeuw op een boomtak, boomtak eraf, tak op, uh, op de kabels en, en dan is het mis. En ja, dat was de eerste keer in zeven jaar dat het hier sneeuwde. En uh, wie waren er net een weekend aan het strand? Ja, wij dus. Dus we hebben er, we hebben er helemaal niks van meegekregen. Helaas van de sneeuw niet, maar gelukkig van de stroomstoring ook niet. Nee, dat is dan wel weer lekker. Denk je dat dit nog lang zo blijft, dat met die kabels aan palen en dan uh, een beetje samen, samenbinden? Nou ja, met, met name natuurlijk zo'n gigantische sneeuwbui. Uh, daar zaten dus 350.000 mensen zonder stroom. Uh, en, en ook meerdere dagen. Dus, dus sommige mensen hebben vijf, zes dagen zonder stroom gezeten. Zo. Ja, en, en niet alleen uh, huishoudens, maar dus ook uh, bedrijven. Kleine, kleine winkeltjes, maar ook supermarkten. En ja, dan, uh, dan kun je op een gegeven moment al het vlees in je vriezer kun je weggooien natuurlijk. En nou, er zijn wat, uh, wat rechtszaken over geweest... En uh, ja, de, de eisers hebben gewonnen. Dus dat betekent dat het, uh, het staatsbedrijf, het elektrabedrijf... moet al die schade gaan vergoeden. Ja. Dus ja, daar, uh, daar lopen rechtszaken nog steeds over. Dat wordt uh, heel stevig betalen. En dat betekent denk ik ook wel... dat ze de volgende keer gewoon uh, een stuk sneller bij gaan zijn. Ja, want het duurde dus nu zo lang. Ze dachten, laat maar even. Maar uh, in de toekomst, nu het geld gaat kosten, gaat het sneller. Gaat dit alleen over uh, bedrijven en, en supermarkten en zo? Of kunnen, uh, uh, kun je als normale inwoner van Chili kun je ook uh, het bedrijf opbellen... het energiebedrijf en uh, geld uh, uh, terugvragen? Ja, ik zou zeggen, je kunt, je kunt het proberen. Kijk, je moet natuurlijk wel aantonen dat je schade hebt geleden. En als, uh, en als bedrijf is dat net een stukje makkelijker... met de administratie die je hebt, met de gemiste inkomsten die je maakt. Maar kijk, als privépersoon, als jij de bonnetjes van de vriezer nog hebt... ja, je, je kunt het proberen. Ik denk dat de advocaatskosten wat hoger zijn dan, uh, dan de inhoud van je vriezer... Maar ja, technisch verdiend zou kunnen. Ja, je weet het nooit, hè, wat er om in ligt. En um, hier is het, wordt het op, op dit moment uh, heel erg koud. Hoe zit dat in, uh, in Chili eigenlijk? Nou ja, ten eerste zitten we hier midden in de zomer. Dus uh, erg koud is het hier niet. Ik, ik zit hier met een zweet onder oksels. <laughs> maar uh, als het hier winter is... Um, er wordt ook verwarmd op, uh, op, op elektra. De meeste mensen hebben dan uh, een straalkacheltje staan... Ja, en, en dan kan het hier maar twee maanden koud zijn. Maar uh, ja, als je dan dus een stoomstoring hebt, dan zit je ook, uh, ook niet alleen in het donker, maar ook in de kou. Ja. Maar dan moet ik wel zeggen, dat, dat, is, dat is op zich niet zo heel erg hoor. Want, want de gemiddelde chileen hier, die uh, is op de een of andere reden, heeft hij niet zo heel veel zin om, uh, om de cv te gebruiken. <laughs> dus uh, ja, je moet je voorstellen, hier, hier is Winters, uh, zetten mensen domweg de kachel niet aan. En dan hebben ze ja. nog wel ergens een verdwaald staalkacheltje staan. Nou, dan krijg je misschien in plaats van. Vijf graden binnen. Heb je een keer 10, 12, misschien 15 graden binnen. Zo. Maar dan stopt het wel mee. Als wij in, in, in de winter bij, uh, bij vrienden gaan lunchen. Nou, dan zit je in je winterjas aan tafel. Lekker gezellig. Nou ja, dat is, ik zie het helemaal voor me. Wat een raar beeld is dat. Dus je zit met, met elkaar, zit je dan. het uh, bibberend uh, van de kou, zit je, zit je in je winterjas aan tafel? Ja, ja en, en als het nou zo zou zijn dat dat mensen zijn die dat echt niet kunnen betalen. Ja, dan is het nog wel daar aan toe. Maar je komt hier bij mensen die betalen 1500 euro huur per maand. En die zijn niet bereid om, uh, om, om 50 of 100 euro per maand uit te geven... om het zwinters een beetje warm te hebben. Hebben ze gewoon geen zin in? Heel bizar. <laughs> nee. En uh, doe, je, doe en dan, je dat thuis uh, nu ook dan? Nee, wij, uh, wij, wij gebruiken uh, naar goede Nederlandse traditie... gewoon netjes de centrale verwarming. En wij hebben het hier, uh, hier altijd een keurige 20 graden. Ja. ja, natuurlijk is het effect daar een beetje van dat winters alle feestjes bij ons zijn. <laughs> dus dan zit de hele schoonfamilie de hele winter bij jullie binnen, omdat het lekker warm is? Ja, ja de familielunch is elke weekend hier in de, in de winter. Oh, nou, uh, sterkte daarmee. Gelukkig is het nu nog zomer, uh, Alfred, dus dat scheelt. Straks gaan we het hebben over uh, mobiele telefonie in, uh, in Chili. Maar eerst ga ik nog even door naar Amerika. Raymond, uh, hoe groot is de kans uh, uh, op stroomstoringen in, in Amerika? Is die groter dan in Nederland? Ja, dat denk ik wel. Um, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als in, uh, als in Chili, als Alfred net vertelde dat um, wij hebben alles op, uh, op palen, tenminste alles. Uh, de, de, de meeste stroomvoorzieningen zijn op palen. Ja. En um, ja, met een beetje slecht weer kan dat ook uh, omwaaien. Uh, als er branden zijn, um, dan verbranden die palen dus ook gewoon, want die zijn ook gewoon van hout. En als iemand met zijn dronken kop tegenaan rijdt, dan, ja, dan ligt zo'n paal ook om. En dan uh, kan het zo zijn dat er uh, een, een stuk, uh, ergens een hele straat stroomuitval is. Maar Raymond, ik weet dat jij een liefhebber bent van, van goede tv en, en misschien ook mindere tv, in ieder geval van tv. Um, ja, hoe overleef je dat dan? Want ik, als ik dit zo hoor, dan zit jij vaak zonder stroom. Nee, maar dan heb ik, heb ik vaak mijn mobiele telefoon nog wel. Oh, dat is heel slim. Ik heb een unlimited uh, wat is het, uh, contract, dus uh, dat ik kan zoveel slim als ik wil. Dat kan allemaal, maar je zit dus vaak zonder stroom. Nou, ik zelf persoonlijk niet. Het, valt, het viel bij mij eigenlijk nog wel mee. Uh, maar ik zie gewoon wel in de omgeving, zie ik, mm, nou zeker wel een aantal keer per jaar... dat er ergens een stuk, uh, dat er een, een stroom, dat er stroom is uitgevallen. Ja. Al dan niet door slecht weer of omdat er, zoals ik al zei, iemand, met, uh, iemand tegenaan gereden is. Ja, ja maar ik, ik blijf het toch gek vinden, dat, dat gedoe met die paaltjes en die uh, uh, draden buiten. Het is toch best wel ouderwets? Ja. Ja, is het ook wel. Maar kijk, bijvoorbeeld hier in Californië... Um, is het wel een stuk makkelijker te repareren met aardbevingen... dan het als je alles onder de grond uh, doet. Um, en daarnaast zijn de Amerikanen ook zo van het um, met infrastructuur... dat ze het eigenlijk alleen maar vervangen als het echt in elkaar stort. Oh, ja. uh, dus ja, dit, dit zijn gewoon nog dingen die over zijn van, van vroeger. En, mm -hmm. en eigenlijk nog steeds zo staan. Dus het, um, het is denk ik een kost, voornamelijk een kostenverhaal. Dat het zo'n palen doen dat het gewoon goedkoper is... en ja. makkelijker te repareren... Dat soort dingen. Heb je een idee hoe vaak het bij jou gebeurd is in de tijd dat je er woont? Nou, ik denk een keer of vijf, zes dat we stroomuitval hebben gehad. Maar meestal is het heel kort. De laatste keer was ongeveer een jaar geleden. Mm -hmm. Toen was het ook slecht weer. En op een gegeven moment. Het, ik had het al een beetje door. Weet je. Dan merk je ook al dat de lichten een beetje oh, aan het knipperen zijn en zo. En dan in één keer plop is het gewoon weg. Ja. Um, maar dat was eigenlijk maar uh, voor een voor een uur of anderhalf uur. Dus dat was redelijk snel weer opgelost. Dus ze zijn hier. Wel heel goed in het toch heel snel weer oplossen. Ja, niet, kijk, als je zoiets hebt als die over overstroming bij Santa Barbara... Hmm. daar duurt het wat, wat langer, maar dan hebben ze, daar hebben ze ook wel wat andere dingen aan hun hoofd natuurlijk. Ja. Maar als het gewoon een stroomuitval door slecht weer is... dan is het redelijk snel wel weer terug. Ja, wat natuurlijk ook scheelt, als, dat het allemaal zo goed te zien is met die palen... als er een, als er een boom is omgevallen, is duidelijk te zien waar het probleem zit. Precies ja en als je dat onder de grond hebt dan moet je dat nog maar eens gaan zoeken. Nou ben ik niet een kabelaar en er zullen allemaal vast wel mogelijkheden en apparatuur dingen voor zijn om dat heel snel uit te vinden. Mm -hmm. um, maar ja goed een hoop dingen hier doen ze boven de grond. Ja, ja. Alfred vertelde net dat die energiemaatschappijen in uh, Chili een vergoeding moeten betalen bij stroomuitval. In ieder geval aan, aan supermarkten. Bestaat zoiets ook in, in Amerika? Ook misschien voor uh, consumenten? Um, nou, het is, het is bij de kabel is het wel zo, de, de kabel-tv of de kabel-internet... als dat uitvalt en het is een dag, dan kan je dus per dag, zeg maar... Je, dat, dat, dat je het niet hebt, uh, betalen ze je geld terug. Of Dat gaat dan van je rekening af, wat ja, eigenlijk zoiets is van... je hebt geen service gehad, dus dan hoef je er niet voor te betalen. Ja. Um, met stroomuitval, voor particulieren is het een stuk moeilijker... maar ja, Californië is zeker een so happy uh, state... En uh, we willen allemaal met iedereen aanklagen als er wat misgaat. Uh, en, en er zijn dus wel potjes, uh, elektriciteitsbedrijven hebben wel potjes... om vergoedingen uit te keren uh, voor mensen die echt schade hebben uh, ondervonden. Ja, ja maar is, want dat hoor je natuurlijk altijd, hè? dat zoeren, dat, dat aanklagen in uh, Amerika. Is het nou echt zo dat als, als, als het vlees bederft in de koelkast... dat mensen de uh, elektriciteits- uh, energiemaatschappijen aanklagen? Um, ja, dat, ja oh, absoluut wel. Ja. <laughs> ik, sta, ik sta er echt niet van te kijken als dat zou gebeuren. Ik heb het zelf nog niet uh, echt iemand... Uh, ik ken niet iemand die dat gedaan heeft, maar... Nee, dat, dat, dat, daar sta ik... Ja, ik denk dat als ik de mogelijkheid zou hebben... Misschien ook als met hele straat zo van... ja, het was alleen onze straat en iedereen heeft schade... en we gaan het verhalen op het uh, elektriciteitsbedrijf. Ja, dat zou ik denk ik ook wel doen. Ja, ja, dan, dan, <laughs> dan, ja dan haak je wel even in. Dan haak je wel even in. Ik, ik, ik had het in de inleiding over dat uh, elektriciteitsprobleem... maar ook in uh, Zuid-Afrika is er nu een behoorlijk oh ja. watertekort. Er uh, moet uh, ja. kort gedoucht worden en dat soort dingen. Is zoiets ook het uh, geval in Amerika? Nou ja, we hadden vorige, zo, uh, vorige winter hebben we redelijk wat regen gehad... dus we waren allemaal heel erg blij... En uh, we hebben nu in deze winter, en het begint alweer warm te worden... Uh, hebben we drie keer regen gehad. Jee! Oh. Ja, dus het is... Uh, nee, wij hebben ook zeker een watertekort. Uh, er wordt alweer gesproken over uh, dat, dat een groot gedeelte van Californië... weer terug in de, in de droogte is, zoals we dat noemen. En dan mm -hmm. hebben we daar verschillende gradaties uh, uh, aan. En, ja, kijk, het voordeel bij ons is wel natuurlijk... dat wij een hoop meer geld hebben om water in te rijden... of pijpleidingen aan te leggen. En ja. Bij ons zijn de oplossingen wat makkelijker dan in Zuid-Afrika, zou ik denken. Maar nee, water is absoluut wel een groot probleem hier. Ja, want wat zou het gevolg kunnen zijn... dat je inderdaad niet meer zo lang mag douchen en zo? Ehm... Um... Het is niet dat ze. Nou, er worden verplichte bezuinigingen. Uh, zeg maar procentuele bezuinigingen van je vorige rekening. Moet je worden, zeg maar, doorgevoerd. 5%, 10%, iets in die trant. Mm -hmm. um, als, als je dat niet haalt, dan krijg je dus een boete. En die boete die kan je dan wel weer, zeg maar, afkopen. dat zijn ze echt heel goed in, hier in de VS. Doordat je nou naar een soort uh, school gaat. Weet je, net zat je dronken achter stuurp gezeten. Dan moet je ook naar zo'n school om te leren dat je dat niet mag doen. Ja, zo'n cursus. Um, Precies, je gaat naar een cursus ja, om uh, een beetje te leren om, om zuiniger met, uh, <laughs> met, met water om te gaan. Dat lijkt me een ja, hele interessante lang, cursus. Ja, maar als het te lang gebeurt, dan, dan, kunnen er, dan, dan worden er echt wel boetes uitgedeeld. En het is wel interessant om te zien dat in Hollywood bijvoorbeeld, wat ook Californië is, uh, waar ze heel veel geld hebben, dan denken ze nee, ik betaal gewoon de rekening. En daar krijg je dus ook gewoon boetes die echt in de duizenden dollars lopen, als het niet meer zijn. Ik geloof dat ik ergens eentje van een half miljoen heb gezien ook. Wauw. Nou ja, als je het kan betalen, ja. dan kan je het betalen. Dan, uh, dan is dat maar zo. Eh, je... Je woont niet voor niks in Beverly Hills, toch? Precies, precies. Uh, Raymond, we gaan het straks onder andere nog even over uh, fake nieuws hebben in Amerika. Maar eerst even tijd cool. voor een uh, wereldwijde hit, Havana. Hey. Hogan on now. Een wereldwijde hit al een tijdje hoor, over de hoofdstad van Cuba, Havana van Camila Cabello. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. Nederlandse onderzoekers vonden onlangs geen verband tussen het gebruik van mobiele telefoons en uh, meer ongeluk in het verkeer. Waarschijnlijk omdat men onbewust toch een beetje het rijgedrag aanpast tijdens mobiel gebruik. Toch wordt er vaak gewaarschuwd voor mobiele telefoons in het dagelijks leven. En uh, het zou ook nog eens te koste gaan van sociaal contact. Ja, lastig hoor. Caboeté, Theo Maassen, die houdt ook niet zo van mobieltjes tijdens zijn voorstellingen. Midden tijdens de voorstelling gaat er, gaat er een, precies daar gaat er een telefoon af. En in plaats van dat die jongen schrikt en, en hem uitdrukt, pakt hij hem op. En hij begint gewoon doodleuk te bellen. Ik, ik hoor hem gewoon zeggen, maar ja, ik zit bij een voorstelling van Theo Maassen. Aan de andere kant werd iets gevraagd, want hij antwoordde met... Moe, gaat wel. <lacht> ik heb hem kapot gemaakt, het joch. ik heb hem vernietigd. Dat was een ventje van 16 jaar. To to Thomas heette die. Kapot gemaakt. Ik zei, jongen, 16, man. Ik, ik had je vader kunnen zijn, ja. Maar, maar je moet er wel zijn dat ik in haar mond klaar kwam. <lacht> Ja, ah, wat z'n nam, man. die ouders, die bleken erbij te zitten. Dat was, die vader was een bom van een kerel, die, die kon er gelukkig om lachen. Maar goed die, en die dacht dat dat geintje was. Hoe centraal staan mobiele telefoons, want daar hebben we het over in het buitenland. Zijn ze verboden in het verkeer en hoe is het toezicht daarop? Ja, en welke telefoons worden het meest gebruikt? Zijn er hele uh, populaire apps? Ik ga het gewoon vragen en dan begin ik bij Alfred in Chili. Alfred, zijn de Chilenen net zo gek van hun mobieltje als wij Nederlanders? Ja, nou, misschien nog wel veel gekker. Je hebt hier ja. natuurlijk uh, live ontzettend veel, uh, veel contact met elkaar. Hè. De sociale contacten hier zijn toch wat uitgebreider dan in Nederland. Ja, en dat, uh, dat merk je op de mobiel ook. Als je hier uh, bij mensen op bezoek gaat, uh, je hebt daar gezellig drie uur zitten praten, dan, uh, dan, dan rij je terug en je bent nog niet thuis of, uh, of ze hangen alweer aan de lijn. Nee, dan ben ik voor, goh, dan ook: Goh, we moeten het in vredesnaam nu nog weer over hebben. <laughs> nou ja, het gaat, dat gaat dan inderdaad ook nergens over. Nee, dat gaat nergens over. Waar, waar wordt over gebeld dan? Of je veilig thuis bent gekomen? Ja, of je veilig thuis bent gekomen, of het sindsdien nog wat gebeurd is. Uh, misschien nog wel dingen die, uh, die je alsnog in drie uur vergeten was te vertellen. Ik. Uh, de telefoontjes gaan gelukkig meestal naar mijn vrouw, dus uh, je kan hem meteen doorgeven. Ik, ik, ik werk doorgeven. er niet heel veel van, maar uh, <laughs> ja. precies. Ja, ja, ja. En um, wij in, in Nederland zijn we heel veel aan het uh, appen bijvoorbeeld of uh, sms'en en zo. Um, is is dat in Chili ook of wordt er meer gebeld wat je wat je net vertelde? Nou, bellen veel, WhatsApp, ook zeker veel hoor. En vooral de Whatsapp groepen. En dan zit je ook vaak met, uh, met bepaalde uh, nabije familie of goede vrienden... zit je ook wel in drie of vier dezelfde groepen. Mm -hmm. En dan zie je dezelfde foto bijvoorbeeld alweer, uh, alweer drie keer op, op jouw mobiel verschijnen. Wow. En nou ja, dan gaan die sowieso op een dag. Uh, je bent zomaar twintig berichtjes verder. Veel foto's. Ook uh, berichten met een heleboel emoticons. Uh, gemiddeld twintig in een berichtje is, is ook helemaal niet gek. <laughs> En dan uh, is, er, is er altijd aan het eind nog wel weer iemand die dan denkt... oh ja, ik loop ook alweer twintig berichtjes achter. Moet ik daar allemaal op reageren? Dus dan krijg je de fameuze voice message... Oh ja. waarin iemand rustig in twee minuten even zijn even recensie geeft... over de hele afgelopen dag. He, van, oh, die foto van, van Henk, ja, dat is ontzettend leuk. En wat leuk dat daar weer op gereageerd wordt. Ja, en, en zo'n lang bericht kun je tenminste nog doorheen scrollen. Maar zo'n zo voice bericht moet je dan uh, rustig twee minuten afluisteren... om erachter te komen... Dat je eigenlijk het wel had kunnen overslaan. Ja, het is eigenlijk een soort van voicemail die je aan de lopende band kan uh, blijven sturen, hè? is dat? Ja, verschrikkelijk. Ja. Ik, als als, ik, uh, als, als ik ja. iemand voor eens luistert, alsjeblieft draag met dat ding. <laughs> en uh, als je bijvoorbeeld in de bus zit en zo, wordt er dan overal om je heen wordt er gekwebbeld? Ja, behoorlijk. En uh, ik moet zeg zeggen, dus, het is niet zo dat iedereen in zijn eigen mobieltje kruipt. Maar het is inderdaad vooral sociaal. Dus je ziet uh, iedereen op de sociale netwerken zitten. Maar uh, je hoort ook bijna altijd wel, tenminste, drie gesprekken om je heen. Nou, ja, en uh, hier in Nederland hebben we onlangs een uh, speciaal stoplicht gehad. Met op de grond een, uh, een groen of rood uh, vlak. Omdat je dan, als je op je mobiel zit, kijk je naar de grond. Dus dan kan je beter daar ook maar een stoplicht hebben. Zou zoiets ook in uh, Chili kunnen gebeuren? Nou, ik, ik, ik hoorde je net zeggen dat, uh, dat er in Nederland geen verband is aangetoond. Ik denk die onderzoekers dan eens hier in Chili moeten komen kijken. Ja? Vaak het niet gebeurt dat je hier, hier auto's ziet rijden... die dan zo'n beetje midden tussen twee banen inhangen... Of, of, of drie keer heen en weer slingeren. En dan denk je ook, nou, even, even kijken waar de ruimte is... en even de voorbij, want dit, uh, hier wil ik niet te lang achter zitten. Mm -hmm. En op het moment dat je dan inhoudt... dan zie je inderdaad iemand heel druk uh, uh, met de telefoon... Uh, of, of aan het oor of, uh, of in de hand. Dus... Uh, ik zou zeggen, ik kan me niet voorstellen dat het geen effect heeft op de, op de verkeersveiligheid. Nee, nee, nee, misschien gaan ze nog een keer kijken nu, uh, naar jouw toevoeging. Is er een bepaalde uh, app? Je had het al over uh, WhatsApp. Dus uh, ja, berichten sturen naar elkaar. Is er nog een andere app populair in, uh, in Chili? Ja, dat, dat, dat sluit er wel een beetje op aan. Want de telefoon hier in de auto, uh, Waze, uh, dat is de, een, een versie van TomTom. Uh, dat is een navigatie-app, maar dan uh, met heel veel input vanuit, uh, vanuit de gebruiker zelf. Mm -hmm. Ja, en die heb je hier ook echt wel nodig. Als je hier in Santiago rijdt, uh, dan moet je je voorstellen... eigenlijk is, is bijna elke straat eenrichtingsverkeer. En bovendien zijn er uh, een heleboel straten die dan van richting veranderen. Ja, dus, dus ochtends mag je de ene kant op. En om 12 uur gooi je de richting om. En dan mag je de andere kant op. Wow. En verschillende straten waar je bijvoorbeeld uh, voor acht uur s'avonds niet linksaf mag slaan. Dus ja, je moet hier zoveel verschillende routes naar dezelfde plek in het hoofd houden. Dat het veel makkelijker is om gewoon even die, uh, die applicatie aan te zetten. Ja. En, en in Waze wordt dat keurig allemaal bijgehouden. En ja, wat, wat ook wel heel belangrijk is voor een boel mensen, is uh, de politiecontroles. Die staan er ook allemaal keurig in. Want mm -hmm. nou ja, hier is sinds uh, een jaar of twee, geloof ik, hebben ze uh, de Zero Tolerance ingevoerd. Dus je mag hier uh, praktisch geen biertje meer drinken voordat je de auto instapt. Ja, dat was voorheen uh, was dat toch wel redelijk gebruikelijk dat je in ieder geval wel wat mocht drinken. Ja. Dus dat zit er nog goed in. Ja, en wat je dan doet is gewoon uh, uit alle macht alle politiecontroles uh, ontwijken. Ja, maar uh, het gekke aan die app is, dat weet ik ook, dat er ook af en toe dingen worden gevraagd tijdens het rijden. Dus dan heeft iemand gezegd, hier is een uh, opstopping of zo. En als je daar dan langs rijdt, wordt er gevraagd, was er ook echt een opstopping? Dat lokt het ook wel een beetje uit, denk ik. Ja, gek hè? Je hebt ja. een navigatie-app. Als je dat ding opstart, dan, uh, dan vraagt hij ook... Uh, van ja, je, ik zie dat je in beweging bent. Wil je wel aan je telefoon komen? En, en dan kun je ook intikken... ik ben passagier en dan mag je wel verder. Maar vervolgens, inderdaad, om de havenklappen... hoor je, hoor je een toontje en dan is het uh, was er hier echt een politiecontrole? Uh, was hier echt een file? Ja. Ik zie dat je stilstaat. Uh, is, is het toevallig een file? <laughs> dus ja, je wordt constant uh, alsnog... Na, naar die telefoon getrokken, dus ja... Of, of, of zo'n app nou echt de verkeersveiligheid bevordert? Ik, ik denk het niet. Nee, nee, dat vraag ik me inderdaad uh, ook af nu. Alvred, we gaan het straks nog hebben, even hebben over uh, ziektes, virussen... alles wat erbij komt kijken. Maar eerst nog even naar Amerika. Want uh, daar ben ik ook benieuwd hoe het daar zit met mobiele telefoons. Raymond, zitten ze ook allemaal te whatsappen de hele dag? Um, nee, nou, dat is zo grappig dat je WhatsApp gebruikt. Want dat, dat kennen ze hier dus helemaal niet, WhatsApp. Uh, oh. Ik heb één uh, collega-programmeur. En die heeft WhatsApp. En ook alleen maar omdat hij moet communiceren met een programmeur in Turkije. Oh, uh, ja. Voor een bepaalde software. En, daar, en die gebruikt WhatsApp. Um, en hij, hij kende het ook van tevoren helemaal niet. Uh, voordat hij het moest gaan gebruiken. Dus dat is... Uh, nee, dat wordt hier niet gebruikt, WhatsApp. Wat opvallend dat dat echt zo'n Europees ding is dan. Ja, ja huh? nee precies dit is uh, ja hier doen ze toch veel meer met uh, sms'en, uh, wat oh, ja. hier teksten heet dat is um, dus dat doen mensen heel veel huh? um, en uh, facebook messenger is uh, toch wel heel erg populair ja oh ja. ja ja ja en uh, uh, snapchat kennen ze dat ook ja, nou ja, ja, Snapchat is natuurlijk wel heel groot hier. Het is meer toch voor jongeren. En ik denk dat Snapchat... Uh, uh, de, de, ik heb het zelf ook een paar keer gedaan, maar ik snap het dus niet. Ik, ben te, ik denk dat ik de uitbouw voor Snapchat. Ja, um. <laughs> foto's oh. en dingen doorsturen met filters. En uh, een uh, filter met een, uh, dat je een kat lijkt, dat soort dingen. Ja, ja. ja, ja. Het, het is allemaal erg leuk. Maar ja, ik zie Keilie het erg vaak doen. En die, uh, maar die heeft geloof ik ook, wat was het afgelopen vrijdag... De, de waarde van het aandeel Snap um, verlaagd met 1,7 um, miljard dollar en uh, dat kwam omdat ze één tweetje eruit gooiden wat zei van ik ben Snapchat zo zat jullie ook oh god en dat was een van die Kardashians ja een ja, van die Kardashians die het een van degenen die het meeste gebruikt en ja die vond de nieuwe wat is het uh, de nieuwe layout helemaal niks nee. en ja, dat die tweette dat en, ja, 10% van de aandeel uh, naar beneden. So, dat gaat hard. Ja. Ja. Ja, hebben de meeste Amerikanen wel een uh, smartphone? Um, ja, de meeste wel, maar je ziet er ook nog wel opvallend veel uh, flipphones van dat soort uh, openklaptelefoontjes, uh, waar je echt alleen maar mee kan, uh, kan, kan smsen en, uh, en bellen. Ah, ja. Dus uh, vooral oudere mensen, maar ja, mensen die eigenlijk niks, die echt een telefoon voor een telefoon willen, die hebben dat nog gewoon. Ja, ja, ja wat, wat, wat, wat grappig. Ik zie ze helemaal voor me van die van die uh, flipphones. Uh, dat is een tijd geleden hier. Uh, bellen en smsen in de auto is dat is wel overal verboden lijkt me in Amerika. Uh, nee, er, er zijn maar um, 19 staten waar het echt verboden is. Um, dan zijn er een, een heleboel staten waar het uh, een beetje verboden is. Zo van als je nog geen 18 bent, dan mag het niet. Maar daarboven mag het wel. En er zijn zelfs vier staten waar er echt gewoon helemaal geen verbod is. Waar je gewoon mag bellen en mag teksten. Ja, in Pennsylvania krijg je dan nog wel 50 dollar boete als je zit te teksten. Mm -hmm. Maar uh, voor de rest, uh, nee, je mag hier op. op, op op vallend veel plekken mag je gewoon nog bellen in, uh, in de auto. En uh, je hoeft helemaal niks van handsfree te doen of wat dan <laughs> ook. Je ziet het ook echt regelmatig. En ik, ik heb ook echt zelf het gevoel dat de controle erop echt heel slecht is. Ja, ik heb gewoon een handsfree ding in de auto gebouwd. Dus, ja. ja, keurig. keurig. En er wordt wel wat aangedaan, uh, uh, geloof ik. Uh, in de zin van reclames of zo? Um, ja, de, de Postgres 51 spotjes uh, aangaande mobiel gebruik zijn, zijn heel erg populair hier. Uh, dat heet de PSA's. In uh, in Amerika. Mm -hmm. En um, dat, dat zijn zeg maar... Ja, dat zijn er vijftig sportjes waarin ze dus uh, uh, het, het gebruik van uh, de, de, de mobiele telefoon in de auto uh, afraden, zeg maar. Ja. <laughs> uh, uh, toch wel duidelijk maken dat je daar flink veel ongelukken van kan krijgen. En daar, daar worden ook regelmatig wel wat bloedige gebeelden. Of uh, mensen die uh, het overleefd hebben, zeg maar, maar dan in een rolstoel zitten. Oh, die even hun verhaal vertellen, weet je, dat soort dingen. Um, maar dat is niet het enige. Er zijn ook um, uh, PSA's voor... Um, Um, zeg maar het gebruik van de mobiele telefoon binnen het gezin. Oh, oh ja, natuurlijk. Ja, want uh, uh, je bedoelt als je aan tafel zit en dat er dan één iemand het op zijn mobiel zit. Ja, toch een beetje het sociale contact binnen de familie. Dat het, dat het belangrijk is om uh, ja, toch de telefoon af en toe eens weg te leggen. Om, uh, om je kinderen eens op te voeden. Of ja. om ja, toch, uh, familietijd met elkaar te hebben. Een echt sociaal contact in plaats van maar een beetje... Uh, wat is het? Uh, up and down swipen. Ja, ja je, je hebt een fragmentje. Je zei deze, wil ik even laten horen. Dit is ja. zo'n zo postbus 51 fragmentje. De familie zit aan, uh, aan tafel. En de vader zit steeds op zijn mobiel. En, en dat gaat dan uh, zo. So, sweetie, tell me about your day. Well, today, actually, I was driving to the grocery store, and I saw a dog. Oh, you saw a dog. Daddy, put your phone in the basket. The basket's so crowded, though. Just Put it in. Oh, wait. Put it in the basket. In the basket. Put it in the basket. Right? It's an easy thing. Just put it in the basket. Just put it In the basket. Thanks. Thanks. All right. Let's eat dinner this meal. As long as it's in the basket, though, I can technically still touch it, right? Ja, wat is zo'n basket? Is dat de Amerikaanse oplossing voor het, uh, uh, het mobieltjesprobleem? Ja, toch wel een mandje op tafel of ergens uh, in de buurt... waar iedereen zijn telefoon in moet, uh, in moet leggen tijdens het eten. En dan uh, mag je hem niet aanraken. En dan, wordt het toch, uh, dan is het wel het idee dat je een beetje aandacht aan elkaar besteedt... in plaats van dat, uh, dat je op je mobiel zit of op je tablet of wat dan ook. En, oh, ja, ja het is, uh, het, ik weet niet of het echt effect heeft. Um, mijn vrouw en ik zitten eigenlijk alleen maar in een restaurant... <lacht> uh, op onze mobiel, als we zitten te wachten op het eten of zo. Maar thuis verder ook uh, helemaal niet. Ik bedoel, als we aan het eten zijn, dan... Uh, ja, praten we wel met elkaar. Toch wel, gelukkig maar. Maar, zo, ja, zo... maar dan ook echt alleen tijdens het eten natuurlijk. Ja, precies. Ja, even tussendoor. <laughs> Zo'n zo telefoonmandje, dat is dus de Amerikaanse oplossing voor uh, het mobieltjesprobleem. Overal uh, met de familie. Alle mobieltjes erin, kan niemand erop zitten. Tenzij je vlakbij het mandje zit, dan kan je er dus nog steeds... En dan mag je hem nog aanraken, want als hij in het mandje ligt, toch? Precies, precies. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> we gaan het straks even hebben over fake news, Raymond. Maar eerst even uh, Franstalige muziek. Ah! Danse rapper rapper Tang. En hij zong menteur wat de leugenaar betekent. <laughs> de wereld van PNN Vara met Gouter ja. Bouwman. Jazeker, dat ben ik. Want we hadden het vorige uur hadden we het al even over ziektes, virussen, griepepidemieën. Alles wat erbij komt kijken. En daar wil ik eigenlijk even over doorpraten met Alfred in, in Chili. Alfred, zijn ze uh, bang voor een uh, griepepidemie in Chili? Nou, behoorlijk. Ja, je hebt, uh, in, in uh, Europa gaan nu de, de, de virussen rond. Ik vorige uh, keer, werd er iets over verteld over Frankrijk. Maar dat, uh, ik, ik wist dat niet. Er zijn twee soorten griepvirussen. Je hebt een A-virus en een B-virus. Mm -hmm. En die B-virusen gaan nu rond in, uh, in Europa. En daarvan kun je zeggen, nou, er worden meer mensen ziek van. Maar het is wat minder heftig... Ja. En in Chili zijn we nu in afwachting van de Amerikaanse griep. En dat is een, een A-virus. Nou, misschien dat, uh, uh, dat we er straks nog iets meer over horen. Maar uh, daar gaan er nu in, in de VS op een gegeven moment... 4.000 doden per week door een griep. Zo. Ja, en die, en die griep is ondertussen opgetrokken naar, uh, naar Ecuador. Daar zijn ook alweer 66 doden. Ja. Dus ja, reken maar uit. Hij VS, komt jullie kant op. Ecuador, het, het, het is onderweg. <laughs> En wat zijn ze dan aan het doen in Chili? Want ze voelen hem aankomen. Maar uh, hoe verberg je je voor zo'n griep? Ja, nou ja, je ligt een heleboel vaccins klaar. En het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen dat gaan nemen. Maar op zich, uh, kijk, Chili is natuurlijk wel een land. Hè, je hebt, je hebt, uh, tussen Argentinië en Chili heb je de Andes. Dus dan moet je de hoge bergtoppen over, dwars door de sneeuw. Vanuit het noorden, vanuit Peru, mag je eerst duizenden kilometers uh, woestijn doorploegen. En vanuit Australië moet je eerst uh, 10.000 kilometer, of hoever is het, uh, over de oceaan. Dus ja, op zich is het hier nog wel redelijk veilig. Ja, ze zijn wel, ze zijn een beetje afgesloten van al die ziektes natuurlijk. Ja, ja dan wordt hier wel eens gezegd, dus je zit een beetje met je, met je rug uh, naar, naar de rest van de wereld toe. Ja. En dat helpt natuurlijk wel. En nou, er wordt ook wel veel aan doet. gedaan om, om dat een beetje zo te houden. Ja, dat, precies. En uh, als je hier dus uh, op het vliegveld aankomt, nou, dan, dan zul je ook meteen door een extra controle moeten. Waarbij alles wat ook maar lijkt op een dier of op een plant, uh, dat wordt je afgepakt. Dat mag je niet mee. Oh ja, had je wel eens een dier of een plant in je achterzak en uh, werd die eruit gehaald? Nee, nee, ik zelf niet. Ik mocht mijn, uh, mijn stroopdafels, want dat is dan een bewerkt product, mocht ik, uh, mocht ik gewoon meenemen. Oh. Uh, mijn, mijn ouders hebben mij ooit als verrassing een, een pakketje toegestuurd. En er zaten onder andere een zakje pepernoot in. En om de een of andere reden werd dat al als uh, zeer verdacht aangemerkt. Dus dat is, uh, dat is vernietigd. Ach, ah, wat zielig. Ja, dat is, de, dat is niet leuk. Dat is, uh, pepernoten moeten ze vanaf blijven daar in Chili, vind ik. Um, hoe gaat het met, uh, uh, met inenten? Doen ze dat in Chili? Ja, on ondertussen wel. Ik, uh, ik moet zeggen, wij hebben natuurlijk een, uh, een, een behoorlijk lange historie hier... met, uh, uh, met, met uh, grote, grote uitbraken van ziektes. Hè. Dat is ooit al begonnen toen, uh, toen na Columbus de, de Spanjaarden... hier een beetje binnenkwamen marcheren. Mm -hmm. ja, die, hebben er, uh, die, die hebben ook behoorlijk wat, uh, wat mensen hier uh, met, met oorlogen een kopje kleiner gemaakt. Maar de meeste mensen, de meeste de, uh, mensen van de inheemse bevolking hier... Ja, die, die zijn uh, overleden aan ziekte waar ze gewoon geen weerstand tegen hadden. Ja, omdat ze zo afgelegen liggen natuurlijk. Zijn ze niet gewend, die chilenen. Precies, ja. precies. En, ja, en, en ondertussen hebben we hier uh, de laatste twee jaar bijvoorbeeld... ook alweer twee, twee behoorlijk bijzondere uh, ziekten langs gehad. Je hebt in 2016 dat uh, Zika-virus uit, uh, uit Brazilië. Mm -hmm. Nou, er werd, werd over de hele wereld wel van gezegd... van ja, er, er zal eens een keer een passagier uit Brazilië terugkomen... en, uh, en dat onder de leden hebben. Ja. Maar hier hebben ze zelfs die, die, die vliegen die dat dus uh, verspreiden... die in die poeltjes stilstaand water dan zitten... en die zijn ook in, in noord Syrië aangetroffen. Oh. En dat is aan de ene kant wel een beetje beangstigend... maar dan merk je toch ook wel dat ze daar echt meteen bovenop zitten... dat het, uh, het Nationale Gezondheidsinstituut daar, daar meteen actie op onderneemt. Ja, dus er is uiteindelijk verder niets gebeurd. Nee, omdat ze er zo en, scherp uh, een op zijn. Een jaar later... Precies, precies. En, en afgelopen juli hebben we hier uh, notabene nog een, een Lepra-uitbraak meegemaakt. Een, een drietal Haitiaanse immigranten. Mm -hmm. En daar er werd, er werd Lepra bij geconstateerd. Nou ja, die, ik moet eerlijk zeggen, ik wist niet eens dat het nog bestond. Dat is, ja. is meelaatstijd. Dat, uh, dat, dat leek mij iets uit de middeleeuwen. Ja. Nou ja, en dat, dat viel dan uiteindelijk ook wel mee. Want wat blijkt, het, het grootste deel van de mensen is daar sowieso uh, tegenwoordig resistent voor. Maar ah ja, je, je hebt hier dus uh, ja, ook uit de recente geschiedenis... Nog wel, uh, nog wel twee hele concrete voorbeelden... van dat je daar uh, bovenop moet zitten en op moet blijven zitten. Ja. Dus ja, hier in, in, in ieder ziekenhuis kun je gratis de, de grieppik uh, zo komen, komen ophalen. Kijk, dat, zijn, dat doen die Chilenen dan toch wel weer heel goed. Ten slotte, uh, Alfred, hoe is het uh, niveau van de ziekenhuis? Hoe moeten we dat een beetje voor ons zien daar in Chili? Ja, dat hangt maar net vanaf hoeveel geld je hebt. Als je hier uh, naar, naar het uh, openbare ziekenhuis uh, moet, of uh, de public healthcare... Dan, uh, ja, dan, dan mag je ook gerust uh, s'nachts in de rij gaan liggen om, uh, om nog een beetje aan de beurt te zijn overdag. Mm -hmm. Maar als je hier het geld wel hebt, uh, dan uh, kun je ziekenhuizen vinden... Die, die beter zijn dan wat je in Nederland ook maar uh, kunt krijgen. En uh, je moet je voorstellen dat hier uh, bij ons om de hoek ligt uh, de Klinica Alemana. Dat is uh, het ziekenhuis dat ooit door de Duitse immigranten is opgezet. Nou, en dat, dat ziet er behoorlijk ziek uit, hoor. Dat is een uh, ziekenhotel bijna. Ja, ja, als je daar, uh, als je daar gaat, gaat bevallen bijvoorbeeld... dan lig je per definitie alleen op een kamer. Maar uh, als, als het dan even een beetje vol zit... dan, dan word je gewoon geupgraded naar een suite. Dus dan heb je een, uh, een, een bevalkamer die... Uh, nou, wat, wat zal die zijn? Een 8 bij 4. Is... En met nog een mooie kamer ervoor... waar de familie dan even kan wachten... als ze nog niet welkom zijn. Televisie erbij, koelkastje erbij. Nou... En, Echt, het is beter dan een gemiddeld hotel, joh. Als ik weet, als ik, als ik binnenkort ga bevallen over het, dan kom ik naar uh, Chili toe. Dat is een ding wat zeker is. Dank je wel dat we jij even mochten bellen over, uh, over ziektes, mobiele telefoons en stroomstoringen in Chili. Dank je wel. Tot de volgende keer. Yes, zeker weten. Raymond, we gaan het nog even hebben over fake nieuws. Het houdt die Amerikanen lekker bezig de laatste tijd. En er zijn zelfs al meerdere liedjes over gemaakt. Zoals bijvoorbeeld dit anti-CNN-liedje. Luister even mee. Ja, waarom doen ze zo flauw tegen CNN? Nou ja, goed, omdat uh, ja, onze huidige president weer uh, het betitelt als uh, fake news. En uh, CNN uh, um, ja, bejegend hem, uh, be hem onheus, en uh, dat vindt hij. En, en ja, daardoor is alles wat ze zeggen fake news. De uh, New York Times, The Washington Post, uh, allemaal fake news. <laughs> en uh, uh, Fox News, is dat dan ook uh, uh, fake news? Maar niet volgens de president. Er zijn ze altijd zo grappig. Ik, um, ik las ergens dat op een gegeven moment had iemand een onderzoekje had gedaan. Um, die had de tweets van Trump vergeleken met zijn favoriete ochtendprogramma. Uh, Fox and Friends. En Fox and Friends and en drie mensen op een bank. Um, een... Blonde dame en, en een hele domme meneer en een wat oudere meneer die misschien wat intelligentie <laughs> heeft. En die hebben dan, ja, die zitten dan de, de nieuwsdingen te bespreken en wat ze moeten doen. En wat bleek uit het onderzoek: dat echt binnen minuten, als ze iets zeiden bij, uh, bij Fox Friends, dan twitterde de president erover. Oh, <laughs> ja. En, uh, dus, dus ja nee hij, hij vindt van niet, maar ja, Fox Nieuws, uh, ik weet het niet. Ik, uh, ik denk dat ze minder hun best doen om de feiten echt te checken. Ja, ja, wat is, wat is, het, is het eigenlijk een probleem, dat hele fake news in Amerika? Nee, absoluut wel... Um... De, de, de Russische inmenging, zeg maar, waar nog steeds een onderzoek naar is. Daar uh, is natuurlijk eigenlijk de, de, de, de, de kern van het hele verhaal: is het verspreiden van, van, van fake news. en het proberen te beïnvloeden van de Amerikaanse verkiezingen. door ja, mensen, de sociale media te gebruiken uh, voor het beïnvloeden van mensen. Met, met nieuws dat al dan niet waar is of, of wat je ja, niet, niet klopt. Ja, ja, heb je een paar. Nou, ik vraag het, maar ik weet eigenlijk dat je ze hebt. Want zo ben jij, Raymond: je, heb je een paar voorbeelden van fake news? Um, ja, ik denk dat de allersmeugdste toch wel is dat um, er zou een, in een kelder in Washington D.C. In een kelder van een pizzeria, uh, nonetheless, uh, in Washington D.C. Goed detail. Een, ja, ja, ja. Zou een maar groep zijn. Mm -hmm. En Hillary Clinton was daar onderdeel van. Dus die deed daar dan mee. En um, nou zou je denken: nou, dat gelooft toch niemand? <laughs> dat, dat is te belachelijk voor woorden. Um, maar uh, nee, dat, dat, uh, er zijn echt heel veel mensen die dat geloofden. En er was er zelfs eentje die uit een van de Carolinas, Noord of South Carolina, uh, kwam naar Washington, D.C. met een pistool. Want die ja. zou dat wel eens even gaan oplossen. <laughs> en um, er zijn dus ook schoten gelost. Oh. En er is er, niemand gewond geraakt. En die man is gearresteerd. Maar ja. <laughs> dat is een beetje een heel belachelijk verhaal. En er zijn dus echt gewoon mensen die het zo erg geloven... dat ze het zo erg vinden dat ze het zelf even willen oplossen. Wauw. Bizar. Ja, ja. Ja, ja, en er is meer fake news rondom uh, schietpartijen de laatste tijd, hè? Ja, um, het, het, um, dat zie je bij een, bij een aantal schietpartijen, zag je dat al. En nu komt het echt naar voren. Um, is dat um, de tegenstanders van de... Protest, mensen die protesteren, dat die zeggen, ja, die protest, de protesterende mensen, dat zijn acteurs en dat zijn uh, acteurs met, met linkse idealen en die willen hun uh, anti-wapenbeleid je opdringen doordat ze naar al die schietpartijen gaan en aan demonstraties meedoen en met het nieuws gaan praten en ik krijg dus zoveel screenshots van mensen die op elkaar lijken en het is eigenlijk, het is echt heel belachelijk want dat zijn allemaal individuele mensen die een kind verloren zijn, of dat ja. je onderdeel zijn van iets, van iets heel erg tragisch. En dan worden, worden ze dus uitgemaakt voor uh, acteurs. en eigenlijk wordt hun hele verhaal dan in, tw in twijfel getrokken. Uh, het, het, er is genoeg bewijs dat het niet zo is. maar ja, er zijn genoeg mensen die het geloven. Nee, nee ja, het, het blijft toch wat triest. En het, het komt ook misschien door dat, dat hele sociale uh, media gebeuren. want Twitter is ook op dit moment, geloof ik, bezig hè? met een opschoonactie. Um, ja, ja. Twitter heeft de afgelopen week um, duizenden um, accounts zeg maar verwijderd. En, um dat uh, kwam in het nieuws voornamelijk omdat er opeens heel veel mensen, um, uh, vooral met um, uh, rechtse en Donald Trump uh, lijkende sympathieën, uh, opeens duizenden, honderden tot duizenden followers kwijt waren. Want ja, ja Twitter die heeft dus gewoon een zoetje gekleaned en het, het bleek dus dat ja, aan, aan die kant van het politiek spectrum uh, dat er een hoop uh, van, de, van de followers dus uh, ja, rondhingen, zeg maar. Mm. Um, ja, het, ik, ik, weet, ik weet het niet. Maar... Nee, Raymond, we zitten er doorheen. Ex Excuus, we, we hadden het zo interessant dat we er al voorbij zijn gevlogen. Dit was twee uur de wereld van BNN Vara. We spreken elkaar volgende week. Oh. Tot volgende week. BNN Vara.